Tja, ja tja, essa, essa, essa, essa, Oh, flex, beet, flex, beet, Oh, mijn god, oh, mijn god. Net doe je dag, doe je dag, doe je dag, doe je. Dat zomaar alles over was. Reden dat ik heb. Check, oh. Remix. Remix. Remix. Dit is wederom de shaten trak. Remix voor de straten Amsterdam represent. Met punchline rhymes die je op je plek zet. Want de zin is de net. Dat is de reden dat ik rap. Dit is, Wederom de shaten trek. Remix voor de straten Amsterdam represent. Met punchline rhymes die je op je plek zet. Want de zin is de net. Dat is de reden dat ik rap. Oh. Oh. Oh. Oh, oh, oh, oh. Bij het horen van deze track Denk je vast ik in dit Ergens van Het is een sample Want ik klink me bekend In mijn oren Remix Van de reden dat ik rap beats Voor die peeps Met de echte shit Het is de d a s a, -I. <S -A, -I. <S -A -I. En dit keer ook met één flex Op de beat erbij Als je niet down met ons bent Nou dan zeg ik je peace Ik heb genoeg van jullie Alledaagse fagger MC's Het moment is gekomen Om verandering te brengen Aan de hele dag. hedendaagse Hippofuck roemen ken ik de Blijf grond Flowen yo Tot en met alles. Alleen die happy meal rappers ze worden wel gepromoot, ze werken fulltime voor een baas, maar hun rijmt zijn partij. Ze klussen bij een vullen fucker bij de Albertijn. Je doet je voor als MC, maar ik wijs je de deur. Je bent een goede acteur, maar float als een amateur. Dit is, dit is, wederom de shaartentrap. Remix voor de straten Amsterdam represent. Met punchline rhymes die je op je plek zet, want de scene is te nep. Dat is de reden dat ik rap. Dit is, dit is, wederom de shaartentrap. Remix voor de straten Amsterdam represent. Met punchline rhymes die je op je plek zet. Want ze zien is te net, dat is de reden dat ik rap. Als de vieren trekt de ja shy, ongemerkt je lichaam in. Luister jij dus naar mij, weet dan waar je aan begint Voor je het weet, ben ik te vinden in elke land en stad. Breng de pols op naar de mens, zoals de pest werd gebracht. Doe een rat, Doen is wat rat. Maar je merkt het zonder meer als ik spit. Word je natter bij het ergste hondenweer Ik ben een rauwe MC. En jij een zachte donze veer, ik ben een spitfire die een grote serum bombardeert. Dus weer wat geleerd, je wordt hier aangenaam verrast. Wees opgepast met deze meester voor de klas. Ik maak je visievenster helder, dus ik speel met je contrast. Met mijn scherpe lerings hoef je echt niet langer op te tasten. En, en dat, dat is heel apart, maar tevens klasse man. ze mij deed je maar eens op, je laat je vet verrassen dan. Het verschil in skills is hier echt een veel te groot. Je bent de pasgeboren rapper, maar, maar voor mij ben je al dood. Dit is, dit is wederom de ronde trek. Remix voor de ja. Straten Amsterdam Rappersen ja. Met punchline rhymes die je op je plek zet Want de scene is de nep, dat is de reden dat ik rap Dit is, dit is, wederom dit is. de chat te trap. Remix voor de ja. Straten Amsterdam Rappersen ja. Met punchline ja. rhymes die je op je plek zet Want de scene is de nep, dat is de reden dat ik rap Hip hop is waarvoor ik leef en waar ik dood voor ga Zoals in mijn kist is het toch iets waar ik op versta Ik voel de ritme door mijn hele fucking lichaam gaan Spontaan had wak ik dat vervolgens uit een diepe slaap Yo. Met punchline rhymes zijn nooit meer goed te praten een de duizend strook door mijn bloedvaten Ik kan niet voor een vluchten, yo, waar ik ook heen Gappelijk verboden vruchten uit de tuin van adem En eva, dat's vreet ja, maar ook ik moet toch eten. Schrijf mijn lyrics op als doel Om mijn zorgen te vergeten, spuug mijn lyrics uit mijn smoel Om tot morgen te overleven, hou mijn hoofd altijd koel Want er werkt toch altijd beter, beter Haters komen praten, en willen indruk maken Met hun lyrics, met meer gaten dan de maan heeft een Haar, Je mag me kraken, het doet me echt geen moer Deze MC is niet te raken, bitch, het geeft me alleen maar voer Dit is, dit is, wederom de Remix voor de straten Amsterdam represent. Met punchline runs die je op je plek zet. Want de zin is de nep, dat is de reden dat ik rap. Dit is, dit is Wederom de chaten Remix voor de straten Amsterdam represent. Met punchline runs, die je op je plek zet. Want de zin is de nep, dat is de reden dat ik rap